De zomer van ZFM. ZFM zal FM Zandvoort. The Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. FM. rings of sand.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 Cats and shades, a Santa Chevy 69 how bizarre. how bizarre How bizarre, how bizarre Destination unknown as we pull in for some gas Officially placed a poster, reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkeys Village speaks righteous, sister Cena says funky How bizarre was back around. Boom.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 Maak zijn naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ben naar het En zet hem op 106.9. je yeah. ZFM. 24 uur per dag. hete de zomer. Top, ta, ta, ta, ta, ta.